De gemeente Amsterdam denkt dat er de komende jaren 80 tot 100 miljoen euro extra moet worden bezuinigd. Dat is nodig door de onzekere economische situatie en de bezuinigingen die het Rijk oplegt, staat in de begroting voor 2012. In het akkoord was al een pakket van 208 miljoen aan bezuinigingen opgenomen. Hoe de extra bezuinigingen worden ingevuld staat nog niet vast.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 De consumentenbond pleit voor een onafhankelijke commissie waar patiënten terecht kunnen met klachten over mogelijke medische missers. Bij de bond zijn in een paar weken tijd 1900 klachten binnengekomen. Volgens de consumentenbond blijkt dat patiënten terughoudend zijn om bij een ziekenhuis een klacht in te dienen. Ze denken dat ze niet serieus worden genomen. Het weer. Vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Morgen bewolkt en wat lichte regen. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Bussum 4 kilometer voor Afrit Bunschoten 6. Op de A4 Amsterdam Den Haag voor Zoete Wouden 8 kilometer. A9 Alkmaar richting Diemen voor het Honendrecht 10 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI 3. A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 8 kilometer. A13 de laag richting Rotterdam voor Afrit en van Reis 4. A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht-Breda voor de Brug bij Gorkum 3 kilometer. De A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolda 3.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort. en Zom. zomerhits. Zandvoort. Dit is de zomer van ZFM met nu de Muziek Boulevard. Forget the psycho sex-free I to meet her someday I did next Sunday I saw her in the pocket I Thought that's a bit fine She said, welcome to the club, man This is pop Six foot ten, he is my husband Who's married? She wanted to see me carried away On a stretcher yourself fairly high telling you all He was pretty tall look He looked a feel a freaky place Like Albert Hall Now kiss If did did You ever know a to like this Then he me. too hunky, you look like shit So low-life junkie Well, I learned my lesson I'll never start messing around With a girl who starts undressing when well, you're known her for a minute Cause you never know what's in her She's wicked, you must call But you sure won't win no place. Yeah. I'll be yours oh, I you want this in your day Don't Jesus Christ So yeah. got to remember This is my story, baby Yum, yum, give me some Yum, yeah. uh, uh, uh, yum, yeah. give me some I'm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 Attitude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 Cup for New York City in a pumpkin cheap hotel. Fue la herida Ayer tú eres la vida mía. Oh. ¿Y qué grande fue la herida. No me te... digas mentiras. Ay Dios. No, no me digas mentiras. ¿Qué, qué, no no me digas mentiras. No me digas, no me digas. Si tú no me quieres, dime lo que sientes. ¿Eh? Pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes. ¿Eh? Pero dímelo de frente. Que a mí lo que me derrabia es eso. De no saber lo que sientes, De no saber lo que sientes, te doy más de esto, amor. si tú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 Yeah, you know, yeah, you know Mírame, mírame, mírame así Así, así es para ti, para ti No me digas, no me digas Mentira, mentira no, no. Yo ya no te doy mal de esto Ya no te doy maar zo, te di lo que tuve solo por un beso hey. Y no conseguí ni eso, te di lo que tuve solo por un beso hey. Y no conseguí ni eso, mentira, mentira, mentira, mentira hey. Todo lo tuyo es mentira, mentira, mentira, mentira, mentira oh. Todo lo tuyo es mentira y si tú me pagas con eso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 And so then yeah.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 Yo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 Je I hey. hey.